4 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het topoverleg tussen de leiders van de Palestijnse organisaties Fatah en Hamas is uitgesteld. Dinsdag zouden president Abbas namens Fatah en Hamas-leider Mershal in Cairo praten over de vorming van een eenheidsregering. Maar dat gesprek is voor onbepaalde tijd opgeschort. Hamas is sinds vijf jaar aan de macht in de Gazastrook, terwijl Abbas delen van de westelijke Jordaanoever bestuurt. Dit voorjaar besloten de twee rivalen om hun tegenstellingen opzij te zetten en een regering van nationale eenheid te vormen. Maar volgens waarnemers kunnen de twee partijen het niet eens worden over wie de nieuwe premier moet worden. Het noodleidende Griekenland stapt niet uit de eurozone en gaat ook niet failliet. Dat zegt EU-president Van Rompuy, die erop vertrouwt dat er een oplossing komt. Vanavond overleggen de ministers van Financiën van de eurozone over nieuwe leningen aan de Grieken. Volgens Van Rompuy hebben de Grieken geen andere keus dan de bezuinigingen door te voeren die de EU en het IMF eisen. De Griekse premier Papandreou staat in eigen land onder grote druk vanwege die opgelegde hervormingen. Hij heeft de afgelopen week zijn kabinet herschikt en het parlement om een motie van vertrouwen gevraagd. Het debat daarover is vandaag begonnen en eindigt waarschijnlijk dinsdag. In Amsterdam heeft een motoragent vanmorgen vroeg het vuur geopend op twee scooterrijders. De twee gingen door toen de agenten op het Java-eiland wilden aanhouden voor een controle. En ze reden een parkeergarage in. Daar werden ze klemgereden. Er ontstond een vechtpartij waarbij de agent zijn wapen gebruikte. Beide mannen wisten te ontsnappen. één op de scooter, de ander te voet. Omdat er in de parkeergarage geen bloed is gevonden, gaat de politie ervan uit dat de twee mannen niet zijn geraakt. De verdachten zijn nog steeds spoorloos. Het weer, vanavond vooral in de zuidelijke helft van het land nog buien. Vannacht verdwijnen die grotendeels. Morgen zonnige periode, later ook weer kans op enkele buien. En de maximaal liggen morgen rond 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan drie files op de A12 van Den Haag naar Utrecht... voor knooppunt lunetten, drie kilometer door wegwerkzaamheden omdat er ook gewerkt wordt op de A12 tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld... die weg is namelijk in beide richtingen dicht... rijden veel mensen op, om uh, over de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Er staat er een lange file tussen Berkel en Roderijs Delft-Noord, 7 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Oost tussen de knooppunten Valburg en Ewijk, 2 kilometer. Bij Gazellen zeggen we altijd, ga lekker fietsen!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 de derde uur op de zondagmiddag met veel wielrennen. De slotetappe in de Ronde van Zwitserland. Een tijdrit over 30 kilometer. Zo gaan we schakelen. En verder de Ster ZLM Tour in Nederland. En in uh, België, die daar bezig is vandaag de laatste etappe in Etteleur. We hebben ook nog turnen. En natuurlijk in Stockholm het Europacup-toernooi voor A-landen. En verder gaan we ook dit uur aandacht besteden... aan de andere tijden sportuitzending van vanavond... die in het teken staat van Anton Geesink. Het doel in de gang uit begin jaren 80 en Celebration. Stockholm, het decor voor het Europacup-kampioenschap. Daarvoor Leonhan. Ja, het Haan. Momenteel zijn er 29 van de 40 onderdelen afgewerkt. Dit is een kampioenschap over twee dagen. Rusland nog altijd ruim aan de leiding voor Duitsland en Groot-Brittannië. Dat lijken wel de nummers 1, 2 en 3 te gaan worden. Daarachter Oekraïne en Frankrijk, die nog in een hevig gewicht om die vierde plaats verwikkeld zijn... Aan de andere kant moet je zeggen 29 van de 40 onderdelen. Er kan nog heel veel gebeuren. De omstandigheden in Stockholm zijn slecht. Het is koud, regenachtig, er staat veel wind. Ja, dan kan je zomaar eens een hele matige prestatie... bijvoorbeeld op een technisch onderdeel neerzetten... en dan je land benadelen. Bijvoorbeeld bij de Polstok Hoogspringen is dat al gebeurd. En ook op andere technische onderdelen toch wel af en toe wat verrassingen. Waardoor je nog niet kunt zeggen van... Rusland, Duitsland, Groot-Brittannië... dat worden de nummers 1, 2 en 3. Maar die verschillen zijn al wel heel erg groot. Als je dan kijkt naar de wedstrijd waarin Nederland actief is... dat is de wedstrijd in Izmir in Turkije. Dan zit je in de... Europa Cup voor B-landen. Dan zijn daar momenteel 25 onderdelen uh, afgewerkt. Vijf vandaag dan, 20 gisteren. Nederland neemt uh, momenteel nog altijd de zesde positie in. Griekenland gaat aan leiding met 215 punten. Nederland heeft 167,5 punt. Belangrijkste uitslag was die van Gregory Sedok. De Nederlander won en uh, bracht uh, daarmee 12 punten... Uh, voor Nederland op 13.39. Een uitstekend resultaat voor Sedok bij een tegenwind van 1.2 meter per seconde. Er was een tweede plaats op de 800 meter voor Wouter de Boer. Daarmee gaf hij Nederland 11 punten. Hij zat in een tactische race kort achter de Hongaar... Tamas Kazi met 1.50.76 was hij de winnaar. En Wouter de Boer noteerde 1.51.21. Maar dan het verschil met die andere drie onderdelen. Femke van der Meij, de Femke van der Meij werd op de 100 meter gehoord 10 tiende... En dat bracht slechts drie punten op. 13'63 was haar resultaat. Maaike Schetters bij het kogelslingeren ook een tiende plaats. En slechts drie punten. 57 meter 9. En Timo de Water, 19-jarige vervanger van Fabian Florant... was bij het hinkstapspringen goed voor 14 ,39 meter 39. Een elfde plaats en twee punten. En dan is het dus duidelijk dat in Nederland op een groot aantal onderdelen. Het laat liggen, zeker op een aantal technische disciplines... of bij het polstokhoog springen. Robert Jan Jansen er momenteel heel goed voor staat... want hij gaat op weg naar de overwinning. Hij was al over vijf meter vijftien gegaan... en hoogstwaarschijnlijk voegt hij wel 12 punten toe... aan het tussenklassement voor Nederland. Jonge Nederlandse renners konden afgelopen week goed mee met de grote in de ronde van Zwitserland. Bauke Mollema en Steven Kruiswijk nog altijd in de top 5 van het algemeen klassement. Maar ik neem aan, Joris van den Berg, een eindoverwinning zit er niet in. Hè? Het zou wel kunnen eigenlijk. Klassementsleider Damiano Cunego staat 1.36 voor de nummer 2. En dat is heel verrassend, Steven Kruiswijk. En Steven Kruiswijk is op zich wel een betere tijdrijder dan de Italiaan. Koenigo, de kleine prins genaamd, dat is meer een klimmer. Een beetje een klein vierkant mannetje. En Kruiswijk is een echte jonge, frisse renner uit de Rabobank-opleiding. Hij kan zo'n beetje alles een allrounder, met name voor de toekomst. Maar het slechte nieuws zit daarachter. Op de vierde plek in het klassement staat de Amerikaan Levi Leipheimer. Die staat op 1,59 van Koenigo. En die staat dus maar 23 seconden achter Kruiswijk. En Leipheimer, ja, dat is een echte specialist op dit gebied. Tijdrijden, 32 kilometer vandaag met een heuvel je erin op twee derde ongeveer van een kilometer of drie aan vijf procent. En dat is toch nogal een opdracht voor de mannen die dat niet heel goed kunnen. En toch staat er een echte tijdrijder op dit moment aan de leiding in het tussenklassement van de mannen... ...die er dus al gefinish zijn, die het werk al op hebben zitten. En dat zal geen verrassing zijn dat dat gaat om Fabian Cancelara. Hij noteerde 41.01... Dat klinkt dan als, oké, okay, Cancellara wint, tijdrit in eigen land. Maar ik denk dat dat niet gaat gebeuren, want de man op de tweede plaats... een jonge Portugees, Nelson Oliveira, staat daar maar 25 seconden achter. En dat is een indicatie dat sommigen het nog wel sneller kunnen gaan doen. Met name, denk ik, binnenkort Andreas Kleuden. Die is onderweg al een stukje sneller. En straks in het einde misschien wel mannen als bijvoorbeeld Leipheimer. Want die ruikt de eindoverwinning. Er staan drie Nederlanders in de top 7. Ten Dam staat op de zevende plaats. Mollema vijfde na zijn pechgeval van gisteren is een lekker band. Daardoor zakten die drie plaatsen in het klassement. doodstonden. Maar achter die twee komt ook nog wat gevaar. Met name in de vorm van TJ van Gerderen en Thomas Danielsen. Dat zijn goede tijdrijders. En die willen nog wel een paar plaatsen misschien gaan stijgen in het klassement. We gaan het straks allemaal zien. Kruiswijk start over 29 minuten. En twee minuten later start de leider in de ronde van Zwitserland. Damiano Cunego. Gaat het over Anton Geesink? Dan denken we meestal terug aan die gouden plakken op de Olympische Spelen van 1964 in Tokio in het Hol van de Leeuw. Maar andere tijden, sport gaat vanavond terug naar drie jaar daarvoor. Exact 50 jaar terug in de tijd. Toen rekende Anton Gezing in Parijs voor het eerst af met de Japanners... en werd hij wereldkampioen. Kees Jonkind is de maker van deze aflevering... en hij was gisteren in de studio bij Ronald Boot. En die vroeg hem waarom andere tijden sport geen aflevering... over de Olympische Spelen van 1964, Tokio, heeft gemaakt... maar wel eentje over het WK van 1961. Nou, omdat... Uh, ja, iedereen uh, weet het van 1964... maar 61 is onbekend. En 61 is wel zijn doorbraak... Um, ja, het is de eerste keer dat een Japanner wordt verslagen... op een, uh, een titeltoernooi. Hij slaat er zelfs drie op dat toernooi. Dat was echt een sensatie in die tijd. En wij zijn het eigenlijk allemaal vergeten. Het is allemaal overschaduwd uh, zeg maar door uh, 64, door die uh, gouden Olympische medaille. Dat is natuurlijk ook een geweldige medaille. Maar de kenners zeggen in het programma... dit toernooi, dit was echt uh, de revolutie... die, uh, die uh, losbarstte in het internationale judo. Hier heeft Anton Geesink eindelijk laten zien aan de wereld dat de Japanners ook te verslaan zijn. Ja, nou ja, jij zegt vergeten, maar uh, er was in die tijd nauwelijks televisie. Je kon het, je kon het nauwelijks zien en volgen Nee, nou, dat is niet waar, want dit toernooi is op tv geweest. Helemaal? Nou, dat is natuurlijk het verhaal van, de, van deze aflevering ook. De, de Nederlandse televisie NTS zond aan het einde van de avond, want het was laat begonnen, dat toernooi in Parijs, de wedstrijden vanaf de kwartfinale live uit. Met commentaar overigens van Frans Henrichs. En uh, dat was een Eurovisie-uitzending. De Fransen uh, deden camera, het camerawerk. En uh, dus uh, kwartfinale, halve finale... allemaal keurig op de Nederlandse televisie te zien geweest. Bij de finale was uh, ineens het beeld weg. Uh, er komt nog wel een omroepster in beeld. Uh, tenminste, dat moeten we uit de kranten uh, vernemen. Uh, omroepster zegt uh, gedag. En uh, alles gaat op zwart. En niemand heeft de finale gezien die avond. Die nacht, want het was al door uh, middernacht heen. Dus uh, ja, uh, dat was het. Uh, dus niemand wist uh, wie er uiteindelijk... En eigenlijk... de volgende dag kon je dat op de radio of televisie horen? Nou ja, de, de familie was natuurlijk helemaal uh, in verwarring... Want die dacht, nu gaan we het krijgen. En toen op, dat, op het moment Supreme uh, ja, was er gewoon niks. En uiteindelijk is dus het verhaal dat, dat uh, de Fransen uh, waren ingehuurd voor de zaterdag. Nou, het liep uh, vreselijk uit. Dus rond na middernacht uh, begonnen ze pas met de finale. En die Franse cameramensen die keken goed op hun papiertje. En die dachten, ja, nou, volgens mij is het na middernacht, is het zondag. Uh, we houden er maar eens mee op. Dus die stopten ermee. En die hebben de, de, de hoes over de lenzen getrokken. En die zijn. Uh, ik heb nog een verslagje gevonden in een uh, blad van de Jurebond. En daar stond in dat de heren keurig een pijp gingen roken op de tribune. Maar ze wensten niet meer achter de camera's plaatsen. Ja. Dus het uh, was einde uitzending. Laat een stukje horen. Uh, we horen Geesinkszoon. En die heet ook Anton. De Fransen zijn op, op een gegeven moment zo ver gegaan. dat uh, Jean de Hert. Uh, een Julica van toen die tijd ook. die, uh, die heeft een paar gevraagd of ze niet Fransman wilde worden. Dus of hij uh, van nationaliteit wilde uh, veranderen en Frans mogen worden. Ja, het nieuws uit die uitzending, ja, dat is echt... Uh... Ja, dat was uh, onbekend, ja. En de grap is dat het uh, eigenlijk een beetje en passant uh, wordt verteld uh, door de zoon. Ja, voor hun was het, Omdat hij uh, dacht dat iedereen het wel wist? Uh, nou ja, voor hem was het gesneden koek. Dat is dan een verhaal dat al 50 jaar bekend is in de familie... en uh, ja. wel eens een beetje uitgekoud, denk ik. En uh, ik denk niet dat hij zich realiseerde dat, het, uh, dat uh, bij mij ineens een alarmbel afging van nou, dat verhaal ken ik niet. En, uh, nou ja, dus dat, dat, dat, is, dat is mooi meegenomen. Daar, heeft daar... hij het ooit serieus overwogen? Nee, hij heeft nooit serieus overwogen. Hij heeft het meteen. Uh, uh, hij vond het wel een eer. En, uh, maar hij heeft het nooit serieus overwogen. Nee. Nou, daar was hij toch uh, Utrechter in Nederlander voor. Ja, ja. Hoe groot was Gezing op dat moment al, voor dat toernooi? Uh, Geesink was, uh, uiteraard waren de Japanners de kanshebbers. Uh, met de Koreanen. Uh, en Geesink was eigenlijk de enige uh, niet japanner niet-Koreaan... die eventueel aanspraak zou kunnen maken op de, op de titel. En hij had er ook hard voor getraind. En hij was uh, halverwege de jaren 50 regelmatig ook in, uh, in, in Japan. Hij was eigenlijk ook uh, ja, door de Japanners geschoold. Dus uh, ja, het was echt een uh, puur Sang judoka. Het was echt een, uh, echt, echt, echt een supertalent. Hij was heel technisch, Nou ja, conditioneel, berensterk. Ja, een, een enorme wedstrijdmentaliteit. Het was echt een geweldige sportman. Ja, in de aflevering komen onder andere Jan en Peter Snijders aan het woord. Twee voormalige top uh, judoka's uit Nederland. Die in Parijs als toeschouwer waren. Ja, in die tijd wij waren we leuke judoka's. jeugdjudoka's je, en mijn onze trainer, Pim Smit... Ja. Die nam ons mee naar Parijs. Allee. En daar ontmoeten wij de, de bekende Japanners. Ja, hoe, hoe bekend waren die dan voor jullie? Bekend in die zin dat in die tijd wisten we allemaal dat Japan was het, Joodland. het Joodland. En, en Sonne Sonne was. Het Judeland. En Sonny de wereldkampioen. En ja. Sonny is wereldkampioen, ja. Klopt. Wij wilden een keer mee met een paar helden inderdaad op, uh, op, op, de, op de foto. Dus Sony, Sony en Sonne ja, Sony en ja. ja. Twee. Uh, ja, de ene is wereldkampioen uh, geweest. En, uh, en dan, want die wilde wereldkampioen en Olympisch kampioen worden. En dat was voor ons uniek, dat was geweldig. Goede voorbeelden voor de toekomst, voor ons in die tijd. En achteraf is dat zo gebleken. Ja, want jullie zijn een Europees kampioen geworden. Ja. We zijn een Europees kampioen geworden, we hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen, etc. Ja. En die ontwikkeling is eigenlijk daar gestart. Met die, met die goede dokers om ons heen, om te kunnen, te kunnen kijken. Dus er waren in die tijd veel meer uh, judoka's die echt op de top zaten in, uh, ja, in de Zij wereld. waren jeugdjudoka's en die, uiteindelijk zijn ze doorgegroeid. Uh, er waren 400 Nederlanders in de zaal. Dus uh, je moet je voorstellen, de WK was altijd in, uh, altijd in Japan. Dit was de eerste keer dat de WK buiten Japan werd gehouden in Parijs. Dus het was voor de Nederlanders en, uh, eindelijk de gelegenheid... om die topjudoka's eens een keer in levende lijven te zien... En uh, dus die, uh, die gebroeders Snijders, die uh, ja, supertalenten waren... ja die dachten, hey, we gaan daar kijken. Want dan kunnen we gewoon eens even goed zien uh, hoe het nou eigenlijk moet. Hoe ja. dat gaat op hoog niveau. De familie van Geesink was er niet bij. familie van Geesink uh, was in Utrecht. Uh, uh, moeder Jans had uh, drie kleine kinderen. en uh, Dus die, die, is, uh, die is thuisgebleven. En uh, die hebben het uh, nou ja, voor een deel dus op de televisie kunnen volgen. En... Uh, het, uh, ja, goed, de finale dan niet. Maar de, dat hele, die, ze wonen op een flat in, uh, in Lunetten. En daar hebben ze het gevolgd, zo goed als, en zo kwaad als het ging. Ja, behalve dan die finale. Het vervelende was dat om 12 uur stopte de tv. Dus de finale partij hebben wij die avond niet gezien. Ja, de tv ging op zwart. Is er nou ooit nog een reden voor gegeven? Ja, 12 uur is 12 uur natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> misschien, misschien was het wel een project, ik weet het niet. niet. Nee, ja, ik, heb, ik heb toevallig gehoord, ik weet niet meer van wie dat zei dat de filmploeg die daar aan het filmen was, die waren ingehuurd voor de zaterdag en na 12 uur, nou was, was het zondag. En ze dus, dus, kapten er gewoon mee. Ja. Dat kun je toch niet bedenken, wie het dan ook is in de finale, dat je, dat je, dat je de stekker eruit trekt. Nou, dat bestaat niet. Ga dan naar je baas toe een dag later. Zeg van: Ik heb overwerk of zo. He? Zo computerschap kan toch even niet. Ja, en dat was Pierre Zender, ja? de man die jarenlang voor de NOS het judo heeft gedaan. En hij heeft natuurlijk volkomen gelijk. Hoe hoorde de familie nou uiteindelijk dat Gezen gewonnen? Nou, ze hebben uiteindelijk telefoon gekregen. De telefoon stond uh, roodgloeiend bij hun in de flat. Want allemaal mensen van, uh, uh, ja, weten jullie eigenlijk nou hoe het afgelopen is? Nou, dat wisten ze natuurlijk ook niet. En uiteindelijk kwam, slipte er een telefoontje door van iemand van het uh, ANP... Algemeen Nederlands Persbureau. En die uh, had op de telex gezien dat, het, uh, <lacht> he, dat, dat Geesink had gewonnen. Dus uh, via de journalist hoorde Jans uh, Geesink... Uh, de echtgenote dan, uh, dat, ze, ja, dat ze getrouwd was uh, met een wereldkampioen. Uh, ja. uh, de eerste drie rondes van het toernooi gingen goed, hè? Ja, dat ging heel vlot, ja. Er was een jongen uit Indonesië, dat, dat, dat was geloof ik negen seconden. Toen lag hij op zijn rug. Toen kwam een Fransman, die hebben we ook geïnterviewd voor het, uh, voor het programma. Uh, Michel Bourguin. En dat was wel een goeie. Uh, de, de, die, uh, die hield er 2,5 minuut vol uh, tegen Geesink. Toen ging hij op zijn rug. En toen was er nog een Joegoslavier, Seijan. En die, uh, dat was 12 seconden. Dus de eerste drie partijen, dat ging prima. Ja, en toen kwam de Japanne Kaminaka. Een partij waarbij de scheidsrechters een winnaar moesten kiezen. En dan is deze onderdaad via de jaren van Nederlanders. Antoine Geesink is winnaar. Het was nog een hele stap voor die scheidsrechters om eh, niet Kaminara maar Geising als winnaar te zijn. Absoluut zeker. En daar waren we ook allemaal bang voor. Die Japanners waren heel machtig. Die konden je uitnodigen bij toernooien, kon je een mooi reisje maken, en dan werd je gefeteerd. En dat is doorbroken eigenlijk, eigenlijk, door die eerste partij van Kaminara. Uh, dat was weer op je Was het echt zo dat die scheidsrechters destijds op de hand van de Japanners waren? Nou, ik weet niet of ze echt op de hand van de Japanners waren. Maar de Japanners, die beheersten het judo gewoon helemaal. Dus die, ja, nou, kijk eens naar nou wat er met de FIFA aan de hand is. En, uh, uh, bonds... Ja, wat is er met de FIFA? Ja, <laughs> <laughs> heb je jij <laughs> Maar uh, nee, die, ja, die, goed, de Japanners die, die trokken aan alle touwtjes. Het was ook hun sport. Ik heb ook niet de indruk dat het, uh, uh, dat zij dachten dat het ooit echt een internationale sport zou worden. Uh, dat mochten... was het nou. Het was hun sport. Het was echt hun sport. Is, daarom uh, was het uiteindelijk ook een sport op de Olympische Spelen... drie jaar later in, in Tokio. De organisatie mocht een, een sport aanwijzen. Uh, was, het is geen demonstratiesport geweest. Het is een officiële Olympische sport geweest. Alleen aangewezen voor één keer door Japan. Ja, dat was judo. Ja, het was ook makkelijk, want dat waren vier klasses. Dat zouden dan vier gouden medailles zijn voor, o, Japan. voor Japan. Dus daarom, uh, dat was echt hun sport. Dat, dat, ja, die, ze zaten er ook zoveel beter in dan de rest van de wereld. Ze hadden zo'n waanzinnige voorsprong qua kennis. Ja, dus dat, dat, uh, ja, Ze voelden zich wat dat betreft uh, onbedreigd. En op het moment dat er iemand wel een bedreiging ging vormen... Ja, is, zijn er ook andere manieren dan, behalve op de, eh, dan alleen op de mat... Om, te, ja, om je sport te beschermen, nee. om jezelf te beschermen. De halffinale ging tegen de volgende Japaner. Wat was dat voor partij? Ja, die was. Uh, kijk, de, de kwartfinale tegen Kaminaga. Kaminaga was ook de tegenstander drie jaar later in de, in de Olympische finale. Kaminaga was eigenlijk gewoon de, de man. man. Dat was de man. En die hadden ze zo gepositioneerd in het wedstrijdschema dat. dat Geesink hem al heel snel zou tegenkomen. Nou, dat was dan de kwartfinale. Kaminaga moest hem afmaken. En, uh, uh, uh, ja, dus uh, het werd eigenlijk alleen maar uh, makkelijker voor Geesink. En uh, de, de minste van de drie Japanners die meedeed was, uh, was deze Koga. En die, uh, ja, die lag geloof ik in anderhalve minuut. Lag hij op zijn rug. Dus die, die was al snel uh, uh, verleden tijd. En toen, ja, toen stond hij in de finale. Ja, uh, over die finale, ploeggenoot Hen Essink. Finale tegen Sonny, ja, natuurlijk de partij van de avond. Was ook weer nerveus in de kleedkamer. Hè? En ook weer wat die steenpuis betreft. Uh, daar had hij dus veel last van. En er moest alles aan gedaan worden, ingetaped en noem maar op. En uh, voordat hij uh, opgeroepen werd, zegt G. Koning: Laat hem maar gaan. Nee, zegt Anton: Ik wil even wachten. Ik, uh, ik heb de tijd. Uh, laat ze nog maar een keer omroepen. Uh, laat Sonny maar op de mat staan. Nou, daar heeft hij dus uh, twee, drie keer afgewacht dat hij omgeroepen werd. En eindelijk gingen dus met ons allemaal naar de mat toe. Psychologische oorlogsvoering? Ja, ja. maar Geesink was echt een topsporter. Die had dat soort fratsen al heel snel door. Uh, overigens zegt hij, en Essink haalt weer last van een steenpuist. Dat is wel. Uh, die zat op zijn rechterkuit. In de beelden die we morgen laten zien, zie je ook het bloed door de, door de, door de broek. Door de broek uh, komen in de finale. Uh, want de Japanners wisten dat ook. En, nou, en... uiteindelijk, de, kijk, de Nederlanders hadden een, een kleedkamer voor, voor zichzelf. Uh, de Japanners trouwens ook, maar de Nederlanders uh, ook. En nou, daar waren ze heel blij mee. Want dan konden ze die steenpuist goed verzorgen zonder dat anderen het zagen. En er waren nog twee Nederlandse deelnemers: uh, Jan van Ierland en deze Heijn-Essing. Uh, uh, ja, goed, die, uh, die waren laat, uh, al heel snel uitgeschakeld. Maar die moesten ook hun mond houden wat, uh, hè, wat die steenpuis betrof. Want hij uh, ja, zat op een, op een rotplek op de kuit. En als je met je, ja, maar veel uh, beentechnieken en voetvegen uh, enzovoort. Maar als je maar die, die puis raakt, dan krijgt uh, Geesink er zo'n last van. Ja, dan is hij uit zijn concentratie en is hij, is hij misschien te pakken. Dus dat mocht niemand weten. Nou, dat, dat wat betreft die... Uh, uh, die steenpijs en uh, over die uh, psychologische oorlogsvoering... dat heeft hij later bijvoorbeeld in, uh, in, in Tokio... bij de Olympische Spelen heeft hij dat soort dingen ook gedaan. Dan heeft hij bijvoorbeeld Kaminaga, wat wel een goede vriend van hem was... de hele dag genegeerd. En Kaminaga, Japanen groet iedere keer als ze elkaar passeerden die, die dag. En uh, Geesink heeft me wel eens verteld... ik heb hem die, die dag absoluut niet aangekeken... <laughs> En, uh, want uh, Hij zei toen, van, ja, ja, als ik aan hem zou vragen, van, joh, hoe gaat het? En hij zegt, ja, uh, mijn moeder die heeft, uh, hij heeft ergens last van. Dan ga, ik, dan ga ik nog iets voor hem voelen ook. Dat moet ik allemaal proberen te uh, voorkomen. En, en, en hij heeft op die manier Kaminaka ook uit zijn concentratie proberen te halen. Van. Die dacht, wat is in mijn geest? Ik aan de hand. Hij, uh, hij groept me niet meer. En uh, ook zo'n verhaal uit, uh, uit 64 is dat, dat uh, Geesink... Uh, voor de finale al op de mat ging staan. Dus die, die, die gooide die supposed die hem moest tegenhouden... en moest wachten tot zijn naam werd omgeroepen. Die gooide die opzij en hij ging alvast op de mat staan... Zoals, uh, met, die, met die armen omhoog. En, maar uh, Kaminaga, Japaner was veel bedeesder. Die durfde dat niet. Dus die heeft keurig gewacht tot zijn naam werd omgeroepen. Maar Geesink stond al, stond al klaar. En dat soort dingen, daar was Geesink wel, uh, wel groots in. Want ja, dat soort dingen horen ook bij topsport. Topsport, ja. ja. Uh, terug naar Parijs, ja, drie ja. jaar eerder. Uh, hoe verliep die finale daar? Uh, finale was uiteindelijk... Die ging over 20 minuten. Kan je nou niet meer voorstellen. Maar ze mochten 20 minuten over die, so. uh, over die uh, partij doen. En uiteindelijk... Uh, uh, heeft Geesink hem uh, te pakken, gooit hem op de grond... en uh, legt hem in een, uh, een houtgreep. Nou ja, goed, een houtgreep bij Geesink... Uh, ja, dan uh, moeten ze een, een, een hijskraan halen om uh, um hem weg te slepen. En daar kom je niet uit. En, uh, dus uh, ja, dat was Kasi. Uh, uh, en dus zo werd Geesink, uh, net als de Olympische titel... pakte hij met een houtgreep. Ja, dat was een sensatie. Er ging echt een siddering door die zaal... Uh, dat was echt ongekend. Dat was een aardverschuiving wat daar plaatsvond. van. Japan uh, verslagen. Ja, Japan verslagen. Drie man op rij. Dat hadden de Japanners werkelijk echt nog nooit meegemaakt. Er kwamen mensen de mat op om geef te ja. feliciteren. Is het uh, iets te vroeg? Een smetje op zijn overwinning? Uh, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat hem ook geholpen heeft drie jaar later. Dit toernooi is echt de voorbereiding geweest op de drie Olympische Drie jaar later toernooi. mensen meteen van de mat van de houden. Mat, ja, van de en, ma en laten zien, hé, hey, dit hoort niet in ja, Japan. Ja, precies. Hij uh, was toen overdonderd in 61. Ik vond het ook heel... Uh, het is eigenlijk heel aandoenlijk. Want dat zijn allemaal Utrechters. Allemaal van zijn, van zijn uh, club. Waar hij mee traint. Waar, hij, uh, waar die boomstammen Mensen mee... die het toch wel zouden moeten weten. Ja, precies. Maar die zijn echt uh, blind... Van, uh, van blijdschap, uh, die, die mat opgerend. Uh, Sonne ligt nog op de grond. Als ze met hun schoenen de mat oprennen. Ja, ze willen gewoon hem, uh, Jonas, uh, op de schouders nemen... wat nog een hele tour is. Maar, uh, ja, uh, dat was pure blijdschap. Alleen op een gegeven moment, je ziet aan die beelden... dat, dat, dat op, op een gegeven moment komt uh, Geesink uh, tot bezinning. En dan moet, uh, moet iedereen weg. Hij moet nog afgroeten. Maar het is wel zo, dat heeft Geesink mij ook later wel eens verteld... Uh, dat moment, dat heeft hij echt opgeslagen op zijn harde schijf. Zo, zo, hij, hij leerde als, als topsporter: Dit kon, overkomt mij nooit, nooit meer. meer. En daarom was hij meteen bij zijn positieve in 64 bij, in Tokio. Daar was, werd afgegroet, of tenminste de, de, de, de, de Bel ging. Hij had gewonnen. En er kwam een, een Nederlandse bokser die wilde de, de mat opgaan. En hij meteen dat gebaar: van Wegwezen jij. En dat, heeft hem, dat gebaar heeft hem in, uh, in Japan. Ja, ja, ja, dat heeft hem in Japan echt een legende gemaakt. Ja. En natuurlijk werd Geesink gehuldigd. Een golf van gejuich spoelde de 27-jarige wereldkampioen achterna... toen hij het stadhuis betrad. Burgemeester de Raaniets, die zelf drager is van de bruine band... had zich in judopak gestoken om Geesink alle eer te bewijzen die hem toekwam. De opdringende en juichende menigte moesten de politie buiten worden gesloten... waarna de burgemeester door het tumult heen eindelijk het woord kon nemen. Ik geloof wel dat ik mag zeggen dat Nederland... Zaterdagavond, als het ware, de wereld in zijn greep heeft gekregen. Ik heb je wel eens verteld, dit is het mooiste toernooi geweest? Het belangrijkste, de eerste wereldtitel. Ja, dat zegt Pierre Zender, dat zei jij daar straks ook al. Dit was belangrijker dan die Olympische titel. Ja, ja, dit, is, uh, ja dit was uh, de dijkdoorbraak. Dit was echt. Uh, dit, nu, nu, kon iedereen, uh, nu wist iedereen, het kan het kan. En uh, de, de Fransman uh, Bougain, die wij ook in de uitzending hebben, die, die zegt dat ook. Dit is echt een essentieel moment geweest in het judo. Uh, we hoorden hele oude stemmen van uh, waarschijnlijk een of andere polygone, uh, Journaal. Mm -hmm. Meestal is het Philip Bloemendaal, nou, dat was deze niet, geloof ik. Nee. Heb jij nou de hoop dat over 50 jaar jouw documentaires op deze manier nog worden uitgezonden? En dat iedereen zegt, hé, hey, dat was Kees Jonkind. Nou... Ja, dat is. Um, ja, dat. dat Dit tijden zijn zo veranderd. Ik bedoel. Het, uh, uh, met Polygoon. Polygoon was. Uh, uh, het middel. om uh, het publiek te laten weten. wat er in de rest van de wereld gebeurde. En nu. Uh, is er niet één kanaal? Nu De, is alles vergankelijk. Alles is zo vergankelijk. Ja, uh, ik bedoel, uh, iedereen maakt zijn eigen reportages. Alleen al met zijn eigen telefoon uh, tegenwoordig. Dus uh, reportages zijn wat dat betreft veel minder waard. En ik denk ook dat ze inderdaad veel makkelijker vervliegen. Toch moet iedereen kijken naar andere tijden spoor. Waarom? Nou, ik denk omdat. Uh, nou ja, weet je wat ik belangrijk vind? Uh, daar heb ik zelf ook last van gehad. Anton Geesink is natuurlijk later uh, bobo geworden en uh, had een bepaalde manier van doen daarin... en uh, schopte tegen een heleboel heilige huisjes. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Maar hij was daar uh, ja, een beetje een uh, olifant in een porseleinkast. En uh, uh, ik heb de indruk dat mensen nu heel erg die Anton Geesink uh, uh, voor zich hebben... terwijl hij uh, in eerste instantie gewoon een ongelooflijk groot sportman is... En dat is natuurlijk 50 jaar geleden, dus mensen zijn dat vergeten. Nou, gelukkig is er dan andere tijden sport. En ik wil eigenlijk kijken, of ik hoop dat de balans wat dat betreft een beetje weer in evenwicht komt. En dat mensen nu ook zich realiseren dat Anton Geesink vooral een hele grote sportman was. Kees Jonkind in gesprek met Ronald Boot. Andere tijden sporters over Anton Geesink in het WK van 1961. Te zien vanavond om 10 uur op Nederland 1. Radio 1. And O Show now. De Griekse premier Papandreou heeft een referendum aangekondigd over hervormingen van het politieke systeem. Hij wil een commissie samenstellen die voorstellen voor veranderingen moet doen. In de herfst moeten de Grieken zich daarover dan uitspreken. Het Griekse parlement is vandaag begonnen aan een drie dagen durend debat over een streng bezuinigingspakket. De Amerikaanse minister Gates van Defensie heeft bevestigd dat er wordt onderhandeld met de Taliban. Volgens Gates wordt er samen met andere landen voorbereidend overleg gevoerd met de Afghaanse opstandelingen. Voorlopig gaat het nog om zeer inleidende gesprekken, zei Gates tegen CNN. Hij denkt dat het nog zeker tot de winter zal duren... voordat de gesprekken iets opleveren. En het topoverleg tussen de leiders van de Palestijnse organisaties... Fatah en Hamas is uitgesteld. Dinsdag zou de president Abbas namens Fatah en Hamas-leider Michal in ook praten over de vorming van een eenheidsregering. Maar dat gaat niet door. Volgens waarnemers kunnen de twee partijen het niet eens worden... over wie de nieuwe premier moet worden. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Erwin Kool. Het is buiig nog steeds. Het waait ook nog flink. Het is niet, bepaald niet warm. Maar in de loop van nou, laten we zeggen, de komende uren gaan die buien geleidelijk aan verdwijnen. In de loop van de avond en ook vannacht nacht klaart het op. Het temperatuur zacht naar een graad of 10, denk ik, gemiddeld. 12 graden aan zee. En geleidelijk zwakt de wind ook af. Dat wordt nog hooguit windkracht 5 aan zee. En morgen overdag zwakt de wind nog wat verder af. Een zwakke tot matige westelijke wind. We hebben stapelwolken en zon. Voor de graad of 20. En in de middag begint vanuit het zuiden de bewolking toe te nemen. Ik denk dat in de tweede helft van de middag het in de zuidelijke provincies wat licht gaat regenen. En morgenavond gaat het dan overal regenen. Maar goed, dan hebben we de dag gehad en hebben we toch eventjes heerlijk zon gehad. En de rest van de week blijft de wind het beeld bepalen. Bewolking, buien, 17, 18 graden. Geen mooi standvastig zomerweerder. ANWB Verkeersinformatie. De A12 tussen Den Haag en Utrecht is dit weekend in beide richtingen afgesloten... tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer. Veel mensen rijden om en daardoor is het extra druk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag... tussen de afrit Berkel en Roodreis en Delft-Noord 6 kilometer file. Sportradio NOS, op één! NOS Radio, langs de lijn. De laatste etappe in de ronde van Zwitserland. Zijn ze inmiddels allemaal gestart, Joris van den Berg? Op eh, vier na zijn ze gestart, want Bouko Mollema knalt net met een mooie... ja, een, een, een boze blik in zijn ogen uit het startblok. Hij is vertrokken voor zijn 32 kilometer. En dan moeten er dus nog vier van start. En dat zijn Leipheimer, Schlek, Kruiswijk en klassementsleider eh, Kunego. Dat gebeurt allemaal de komende acht minuten. En in het eh, tussenklassement kan Celara leken te gaan verliezen van Andreas Kleuden... want hij was onderweg sneller. Maar het laatste stuk heuvel af. Daar werd even het verschil gemaakt. Want Kleuden was na 9 kilometer 5 seconden sneller dan de Zwitser. Na 23 kilometer, waarin ook inmiddels dan de klim was verorberd, was hij 7 tellen sneller. Maar in de laatste 9 kilometer van deze tijdrit was Fabian Cancellara liefst 17 seconden sneller dan specialist Andreas Kleuden. Dat laatste stuk is heuvelaf en Fabian Cancellara kan dat op een machtig verzet als geen ander. Hij is naar beneden geraasd in zijn eigen Zwitserland en gaat nog steeds aan de leiding in deze tijdrit met 41-01. Achter zijn naam Kleuden staat tweede, 41-10. Oliveira de Jonge Portugees, derde, 41-26. Maar daar gaat het vandaag niet echt om. Het gaat om de top van het klassement. Houdt Cunego stand? tegen Kruiswijk en met name die man daarachter, Leipheimer. Nu aan het tussenpunt Van Gerderen. Hij bedreigt de zevende plaats van ten Dam En misschien wel de vijfde van Mollema. Maar nogmaals, het gaat om Koenigo, Kruiswijk en Leipheimer. Zij starten de komende vijf minuten. Ook vandaag de laatste etappe in de Ster ZLM-tour in Nederland. Is het vuurwerk eindelijk gekomen, Sebastian Timmerman? Nee, ik wacht erop en ik wacht erop en ik wacht erop. Maar uh, misschien straks in de laatste 30 kilometer, want uh, nog minder dan 10 kilometer. En dan uh, komt het uh, gesloten peloton, want het is het nog altijd langs in Etelur. Dan gaan ze drie uh, omlopen rijden van uh, iets meer dan 10 kilometer. Maar wat vooral interessant is, is dat bij die eerste passage op iets minder dus dan 10 kilometer... er uh, drie, 2 en bonificatie uh, seconden te verdienen zijn voor de eerste drie renners die langskomen. En we weten natuurlijk dat het verschil tussen uh, Philippe Gilbert, de leider, en Nicky Terpstra... ...maar één seconde is. Dus dat is een uh, gelegenheid, een mooie gelegenheid voor Terpstra... ...om misschien te proberen aan te vallen in de laatste kilometer... ...om misschien te demareren. Hij kan goed alleen rijden en om op die manier uh, te proberen... ...om uh, Gilbert wellicht voorbij te gaan in het kassement, ...maar het zal moeilijk worden, want Gilbert is zo verschrikkelijk sterk... ...heeft ook een sterke ploeg, maar is uh, zelf ook sterk genoeg... ...om dat uh, uh, goed te weerstaan. Nee, ik denk dat er veel renners zijn die nog uh, met de vermoeidheid zitten... ...van gisteren de zware rit door de Ardennen heen... ...in het verschrikkelijke slechte weer wat het daar was met slagregens en onweersbuien. Dat heeft toch een behoorlijke wissel getrokken denk ik op de gezondheid van veel renners. En dat veel renners vandaag aan het herstellen zijn in dat gesloten peloton. Dat dus op minder dan 10 kilometer zit van de eerste passage in Etteleur, waar het ook nog steeds lichtjes regent, maar waar de zon ook probeert door de bewolking heen te komen. En dan gaan we eens kijken hoe die eerste premiesprint dadelijk gaat verlopen. En de Supremes en Stop in the Name of Love. FC Utrecht heeft bezwaar tegen het voorlopige competitieprogramma dat de KVB afgelopen week bekend heeft gemaakt. Aan de telefoon hebben we jan willem van Dop, schrijdend voorzitter van FC Utrecht. Goedemiddag. Dat wel, goedemiddag. Wat zijn nou precies jullie bezwaren? Eh, eigenlijk tweeledig. Als ik de pet van SUT huurdert opzet, dan vind ik het jammer dat als je al sinds jaar en dag de voorkeur uitspreekt om op zondagmiddag half drie te spelen, dat je dan drie van de zeventien thuiswedstrijden op dat tijdschip krijgt en de rest op zaterdagavond en een aantal op zondag half één en half vijf. En daarnaast uh, toch wel uh, een, een signaal dat met name de half 1 wedstrijden altijd zijn uh, bedacht vanwege veiligheidsargumenten. De, de, de hoogrisicowedstrijden zouden op dat tijdstip gespeeld gaan worden. Wat je dus nu ziet is dat er een aantal wedstrijden ook om half 1 worden gepland, waaronder Utrecht de Graafschap. Er is geen enkel risico, uh, wat uiteindelijk zal betekenen dat er dus meer, minder mensen naar een stadion gaan. En dat uh, vind ik een hele slechte zaak. Maar er was ook nog een soort pilot, hè? dat jullie eh, Feyenoord en PSV, die waren daarbij betrokken. Um, en, en dat zou ook niet passen in deze plannen? Wij zijn gevraagd om daarin mee te denken. Dus kijk eens even naar je eigen stadion. Kan het allemaal niet publieksvriendelijker? Kijk even naar het uitvak, maar ook vervoersregelingen. Nou, daar hebben we denk ik al redelijk stappen gemaakt. Feyenoord mag al deels met de auto naar Utrecht komen. Zo Utrecht deels met de auto naar Feyenoord mag komen. Als je dan die wedstrijden, wat geen hoogrisicowedstrijdingen zijn... dat je die beide dan ook nog eens een keer op half één zondagmiddag gaat plaatsen... ja, ik kan me niet voorstellen dat we dan op dat moment... dat in de lijn van het publieksvriendelijke, dat dat daarin past... Maar dan hebben jullie bezwaren, die maak je kenbaar aan de KNVB. En wat was de reactie? Nou, de KNVB heeft natuurlijk in eerste instantie een, uh, een verplichting naar aanleiding van de uh, negen wedstrijden. één op vrijdag, vier op zaterdag, vier op zondag. Uh, daarin spreek ik ze aan uh, naar aanleiding van de voorkeur die we hebben uitgesproken. Uh, en de ECV, oftewel Eredivisie Live, die hebben erop aangesproken. Dat, uh, want dan zegt de KNVB, uh, wat je op een zondag verdeelt op half één, half drie, half vijf, is niet aan de KNVB, maar is eigenlijk uh, aan Eredivisie Live. En daar zal je aan moeten kloppen om daar uh, je beklag te doen. Dus ik heb uh, beide partijen daarop aangesproken en ik, uh, ik uh, wacht nog op een reactie. Ja, want wij hebben inderdaad ook de KVB gebeld. Die wilden niet in discussie gaan op de radio. Maar zeiden dat u dus bij de organisatie van de Eredivisie, de ECV, moet zijn. Uh, want, want die hebben besloten dat er ook wedstrijden op zondagmiddag om half 1 moeten worden gespeeld. Nou, dat is precies wat ik zeg. Dus, dus de verdeling 1-4-4, daar heeft de KVB zich aan behouden... En vervolgens wordt het dus uh, de deur van de ECV, hoe ga je op die, die dagen om met de planning van die wedstrijden. En dan zeg ik, dan haal ik even de Utrechtpet af en dan probeer ik even de algemeen belangpet van betaald voetbal, met name die supporters in Nederland. Als wij al wedstrijden gaan plannen op half één, zonder dat daar een argument vanuit veiligheid is, ja dan slaan we door. Maar, eh, maar van de en, en andere kant, ik ik... u zegt al argument vanuit veiligheid, van de andere kant is het natuurlijk ook uh, geld verdienen met televisierechten, dat is natuurlijk het spanningsveld wat er is. Dat is zeker de situatie, alleen als ik dan een voorkamer uitspreek, Utrecht, de Graafschap, om half drie op kanaal twee of drie, Eredivisie Live, of om half één op kanaal één, dan kies ik toch echt voor het eerste. Want als jij tegen een leeg stadion aan zit te kijken met een tv-kamer, dat is allemaal leuk en aardig, maar het begint toch denk ik echt in de stadions om ervoor te zorgen met z'n allen dat we die stadions volhouden. Maar komen er echt zo weinig, uh, of zoveel meer mensen niet, zeg maar, op het moment dat het om half één is? Als wij, ik denk dat wij als clubs allemaal onderzoeken doen bij onze eigen supporters... wat de voorkeur is voor een, een te spelen, dat is bij, bij FC Utrecht is dat zondagmiddag half drie. Dat is niet voor niks. En als je dan uiteindelijk uh, het, het conceptprogramma... met alle mailtjes die wij uiteraard nu al krijgen van supporters... Uh, die daar dus helemaal niet blij mee zijn... en dat gaat dus uiteindelijk clubs gaat dat seizoenkaart te kosten... Ja. Nou, dat is dus dan op dat moment de tool die je moet betalen voor tv. En dan ga ik denk ik terug. Misschien nog uh, ben ik te veel uh, conservatief. Maar ik heb zoiets van voetbal moet gespeeld worden in volle stadions. En hoe reageren andere clubs daarop? Heeft u die al gesproken? Nou ja, er zijn er een, een aantal. Uh, ik heb begrepen van, uh, van bijvoorbeeld het AD. Die hebben een klein onderzoekje gedaan, alleen die hebben niet helemaal de juiste mensen aan het woord gelaten. Want uh, Feyenoord is het volledig met mij eens. Alleen uh, in het stuk, uh, en morgen komt er ook dan wel een soort van uh, aanvulling daarop. Maar die zeggen natuurlijk ook, van, ja, we zijn het volledig met jullie eens. We moeten van die half één wedstrijden, moeten we af. Ja. Maar stel nou dat de KVB zegt, dit conceptprogramma, dit gaat het worden, we gaan het niet wijzigen. Wat dan? Nou ja, dan uh, zullen wij ons moeten uh, neerleggen bij met name dan even de verdeling uh, van zaterdag en zondag. Hè, dat, uh, dat is dan jammer. Uh, dat zal kunnen betekenen. En ik heb dat al geksverenigd bij ons op de site gezet. Dat ik ga adviseren aan onze gemeente. Om maar een beperkt aantal clubs volgend jaar toe te laten op zaterdagavond. Want daar begint het mee. Een knelpuntenoverleg. Een knelpuntenformulier. En dan moet ik zeggen. Van, nou, uh, doe alleen maar RKC en, uh, en de gratis op op zaterdag. En de rest is, mag door de burgemeester niet op zaterdag in Utrecht komen. Dan hebben wij wel zin. Dus ik denk niet dat, dat de bedoeling moet zijn. U gaat de lokale driehoek dus burgemeester, politie en justitie eh, adviseren om eh, af en toe geen toestemming te geven. Dat is niet niks. Nou ja, dat, dat, dat, dat zou kunnen betekenen dat we dat doen. Maar ik vind dat gaat al veel te ver. Als je een club vraagt, spreek je voorkeur uit en je doet dat al jaren. Dan snap ik niet dat de 14 wedstrijden van de 17 niet op dat voorkeur worden gespeeld. Dan hoef je dat dus voortaan niet meer te vragen. Want ja. dat ja. heeft dus geen waarde. Ja, en de KVB zegt juist dat het alleen maar uh, moeilijker gaat worden uh, om het competitieprogramma uh, samen te stellen. Uh, tenminste, of in ieder geval dat het makkelijker misschien wel wordt, omdat er minder knelpunten zijn en dat het allemaal sportiever wordt. Dus uh, ja, ze zullen toch uh, misschien uh, denken van, hé, god, hadden we het net voor elkaar, krijgen we dit. Ja, nou, ik vind het heel erg jammer. En uiteraard zal er altijd wel weer een middenweg gevonden kunnen worden. Kijk, wij zijn denk ik allemaal in Nederland bewust van het feit dat je op vrijdag, op zaterdag en op zondag speelt. En dat wij uiteindelijk hebben, de Eredivisie heeft ook goede zaken gedaan. Want die hadden altijd die wedstrijd op vrijdagavond, kwart voor negen. En dan denken we ook weer aan, denk ik, de jongere supporters die met de vader naar een wedstrijd gaan, die een seizoenkaart hebben. Die komen dus niet om kwart voor negen in een stadion op vrijdagavond. Want die moeten om half negen zaterdag op het veld staan. Nou, daar heeft de ECB naar geluisterd. Dat de zij tijdstip is inmiddels teruggebracht. Maar acht uur. Er zijn ook goede dingen in. Maar nogmaals, je, je, je hoeft nu ook niet alles over je kant te laten gaan. Wordt vervolgd. Dankjewel. Jan-Willem van der Op, okay. voorzitter van FC Utrecht. Dankjewel. Gaan wij weer eens verder met uh, Atletiek, de Europacup voor Aarlanden in Stockholm. Leon Haan. Ja, de meest opvallende prestatie van de dag is die van de Fransman Christophe Lemaitre. De Europese kampioen met 200 meter won die discipline in 2028. Had een gigantische voorsprong. Een tegenwind van 2,8 meter per seconde toont aan dat uh, Lemaitre in vorm uh, is een zeer goede doen. Gisteren noteerde hij op de 100 meter 9,95 een nieuw Franse koor. En bovendien sinds 2004 was hij niet zo snel gelopen door een Europeaan. Dus Lemaitre pakt de punten voor Frankrijk. Twee keer 12 uh, punten voor Frankrijk. En de Fransen staan momenteel op de vijfde plaats. Hebben Oekraïne voor zich? Dan op de derde plaats is het Groot-Brittannië, Duitsland tweede en Rusland eerste. Rusland gaat op weg naar de overwinning. Dat is toch eigenlijk al wel te concluderen. Ook al zijn er nog acht onderdelen te gaan. Het heeft een gigantische voorsprong op Duitsland. De Russen zijn zo constant dat het slechtste resultaat in die 32 onderdelen een zevende plaats geweest is. Voor de rest eigenlijk bijna op alle onderdelen bovenin te vinden. De Duitsers doen het zo goed omdat ze vrijwel elk technisch onderdeel, een krachtonderdeel weten te winnen vandaag. Bij het discuswerpen was het de winst voor Robert Harting... en bij het kogelslingeren Marcus Esser. En bij het kogelsloten Nadine Kleinert. En gisteren wonnen ze bij het kogelslingeren vrouwen... bij het kogelsloten voor de mannen en speerwerpen voor de vrouwen. En zo pakken die Duitsers dus punten en staan ze momenteel tweede. Dan in die andere pool waarin Nederland zit... dan hebben we het over de eerste divisie, zeg maar de B-pool... Nederland staat momenteel op de zesde plaats. Griekenland had nogal een leiding met 221 punten. Nederland heeft 174,5 punten. En de laatste uitslagen zijn die van uh, Polstok Hoogspringen. Robert-Jan Jansen is uiteindelijk tweede geworden met een hoogte van 5,15 meter. Dat leverde 11 punten op. Verder op de 1500 meter. Rijka Lennarts 427,26 in een tactische race. Zeven punten voor Nederland. Erik Kadé is momenteel nog in de strijd bij het discuswerpen. Maar staat op een teleurstellende zesde plaats. In de derde ronde kwam hij tot 59,46 meter 46. En de Hongaar Fazekas, de oud-Europese kampioen... gaat daarbij aan de leiding. En het Molenhuis uh, bracht Nederland vier punten op... via de 3000 meter stiepel en 9 11, De Nederlanders hebben nog kans om één of twee plaatjes te klimmen... maar een klassering bij de beste drie... Uh, dat recht geeft op uh, promotie naar de A-pool... dat lijkt er niet in te zitten. Iedereen is inmiddels van start gegaan... in de laatste etappe in de Ronde van Zwitserland. Joris van den Berg. Ja, ze zijn allemaal onderweg en ook hier voorlopig nog niet uh, oranje boven. Het gaat niet geweldig, maar dat was ook niet verwacht van Tendam en Mollema. De twee Nederlanders die aan het eerste tussenpunt zijn gepasseerd inmiddels. Tendam 11.50, Mollema 11.46. En dan zitten ze al een dikke half minuut tot 40 seconden achter de snelste tijd. Daar, daar gaat het niet om, maar het gaat vooral om hun posities in het klassement. Zevende, Dam en vijfde Mollema. Maar Voegelsang en Frank en Van Gerderen... die gaan allemaal hard en Monfort misschien zelfs ook wel. Dus wat dat betreft is het nog niet zo goed wat Nederland betreft. maar. Daarvoor zojuist is Leipheimer door dat eerste tussenpunt gekomen. 11.22, niet indrukwekkend. Hij staat vierde en hij leek van tevoren de grootste bedreiging voor de nummers 1 en 2. Koenengo, de leider in het klassement, en Kruiswijk die daar 1.36 achter staat. Zij komen over een minuutje of 3, 4 ook langs de eerste tussentijd. En dan zijn we benieuwd, want dan kunnen we zeggen waar het heen gaat in deze slotrit. En waar het heen gaat met het eindklassement van de Ronde van Zwitserland. En dan het wielrennen in eigen land, de Ster ZLM Tour, ook de laatste tijd. daar. Ik Timon. Daar heeft Philippe Gilbert goede zaken gedaan. Want hij kwam als eerste langs bij de eerste finishpassage. 30 kilometer dan nog te gaan. En daar lagen bonificatiesconden voor de top 3. Silber, dus drie seconden. Werd goed gegang gemaakt door zijn ploeggenoot Klaas Lodewijk. Die wordt tweede. Nikki Terpstra probeerde zich te mengen in die sprint. Maar komt niet verder dan de derde plaats. Pakt wel één seconde. Betekent dus dat Gilbert inmiddels op drie seconden voorsprong staat. In het klassement op Nicky Terpstra. Dus dan wordt het moeilijker voor Terpstra om de eindzege te pakken. 10, 6 en 4 seconden dadelijk aan de. De finish als deze etappe erop zit. Maar nogmaals, Gilbert heeft dus, is dus uitgelopen. Drie seconden het verschil nu tussen hem en Nicky Terpstra. Maar verder met sport. Niemand heeft in de historie meer gewonnen dan Sebastian Loeb. Een racende legende dus. Zeven wereldtitels heeft de Fransman al op zak. En dit weekend is de Acropolis Rally en daar wil hij een stap zetten op weg naar titel nummer 8. Sebastian Loep stapelt de zegen op zegen en wordt de Michael Schumacher van de rally genoemd. En eigenlijk geeft je Loep met die eretitel nog te weinig waardering. Dat zegt tenminste rallykenner René de Boeg. Ik denk eigenlijk een beetje dat je Loep daarmee tekort doet. Uh, Rallyrijders zijn vanuit mijn perspectief de tienkampers van de autosport... Een coureur op een circuit die gaat alleen hard op een circuit, op asfalt... terwijl rallyrijders echt allround zijn. Ze gaan hard in de sneeuw, op gravel, in de modder, in de regen, op asfalt. Dus die zijn wat dat betreft veel meer allround rijder en coureur. En het is ook te merken als je coureurs die op circuits rijden vraagt... goh, wat vind je van rally? Dan zeggen ze meestal twee dingen. Ze zeggen, 'A, ah, dat vinden we veel te gevaarlijk. Of ze zeggen, daar hebben we respect voor. Want het is wel echt heel knap wat ze doen. Ja, dat is het. Kijk, ik denk dat het, er zo'n zo uitspraak uh, zo snel als noodzakelijk... en zo langzaam als mogelijk. Dat betekent dat ze een bepaald gecalculeerd risico in de rallysport hebben. Maar dat houden ze altijd zo beperkt mogelijk. En die, die grens, die opzoeken en op die grens zo, ja, zo goed mogelijk presteren... dat is eigenlijk het, het cruciale in de rallysport. De 1 was jarenlang de ergernis dat er altijd een Duitser won en die heette dan Schumacher. In de rally is die ergernis er ook. Hè? Hij is een veelvraat. Hij is absoluut een veelvraat. Hij heeft uh, ja, rond, uh, meer dan 65 rally's gewonnen en, en is wat dat betreft uh, absoluut recordhouder. Gaat dat zover dat het al een beetje schadelijk voor de sport begint te worden? Want dat was bij Schumacher het verhaal in de Formule 1, hè, dat de spanning eraf was, dat het voorspelbaar werd. Ja, voorspelbaar is het denk ik in de rally ook al een beetje. Maar aan de andere kant heb je weer zoveel factoren die daar een rol spelen... dat het toch weer anders kan uitvallen. Uh, er zijn ook nieuwe, jonge rijders in opkomst. Uh, Sebastien Ozé, die eigenlijk door LUP min of meer is ontdekt als jong Frans talent. Zit ook nog in hetzelfde team en daar krijgt hij al behoorlijk concurrentie van. En uh, Oze heeft hem al een paar keer verslagen... Um, ja goed, een onvoorspelbaar element heb je altijd. En anderzijds is LUP heeft zo'n status in Frankrijk. Is zo populair. Uh, als al drie keer de populairste sportman in Frankrijk geweest. Uh, die trekt ook weer hele nieuwe mensen als, als fans naar de sport toe. De commerciële waarde is, is absoluut, uh, ja, toch wel duidelijk. Vorig jaar toen hij wereldkampioen werd, had je in L'Equipe, de Franse sportkrant... Zeven pagina's die alleen over hem gingen. De volledige voorpagina met een foto van hem. En er waren er vier volledige pagina's verkocht aan bedrijven die hem feliciteerden. Dus in een advertentie met zijn wereldkampioenschap. Dus dat was Citroën, Michelin, de bandenleverancier en of andere haarspray die hem sponsort en uh, ja dat uh, commercieel heeft hij enorm. En toch, maar dat komt dan denk ik door Rally en de nog niet wereldwijde populariteit van Rally... is hij nog een betrekkelijk onbekende. In de rest van de wereld ja, dat is ook zo. Rally is populair in, uh, in Frankrijk, in Spanje, Italië, Griekenland een beetje... en dan heb je het eigenlijk uh, voor Europa wel redelijk gehad. Ja, Scandinavië, maar goed, dat zijn dan weer de specialisten op ijs en sneeuw. Um... Ja, wereldwijd is het geen, geen sportgrootheid, maar qua prestaties verdient hij dat eigenlijk wel. Wat is het eigenlijk voor een man? Het is een uh, beetje eigen gereid iemand. Hij is uh, vrij eigenwijs. komt uh, uit een, een arbeidersfamilie. Zijn uh, moeder zat, deed iets in de bouw, gek genoeg. En zijn vader was uh, gymnastiekleraar. En Hij is uh, begonnen ook uh, eigenlijk in zijn sportcarrière als, uh, als turner. Hij heeft heel veel aan turnen gedaan. Misschien daarom ook wel zijn gevoel voor evenwicht en balans en dat soort dingen. Um, had wat problemen in zijn jeugd. Uh, heeft ook wat geëxperimenteerd met cannabis en dat soort dingen. En, en hij uh, komt uh, uit een, een dorpje ergens in de Elsas. Uh, ik ben ooit eens één keer geweest, er is echt geen bal te beleven. Dus wat dat betreft kan ik me wel een beetje voorstellen dat uh, als die jongens gaan zich vervelen... begon met wat vriendjes uh, te knutselen met brommers en ging zo hard mogelijk. Daar werden wedstrijden in gehouden. Een van zijn vrienden heeft zich uh, met een brommer ook uh, ooit doodgereden. Dat risico was hem ook niet helemaal onbekend. En uh, dat was echt het enige vertier wat ze hadden. En op een gegeven moment zei iemand uit zijn kennis en kring van joh jij kan heel hard met brommers en zo. En dat zou je ook eens met een auto moeten proberen. Toen was er een talentenjacht en daar uh, is hij uiteindelijk uh, naar boven gekomen. Hoe lang is het geleden dat een beetje duidelijk begon te worden dat er een talent aankwam dat wel eens alles zou kunnen gaan winnen? In 1997. Uh, ik uh, werk als correspondent voor een uh, Citroën magazine, Citro Expert in Nederland. En daar doe ik onder andere de sportrubriek voor. En toen kreeg ik al een tip van onze correspondent in Frankrijk: dat er een hele jonge jongen was uit de Elzas die destijds in de Franse Saxo Cup in de rallysport reed. En die zegt van nou dat is Sebastien Loeb. die naam die moet je maar eens opschrijven, want dat wordt er wel eentje. Nou en uh, drie jaar later reed hij WK. Vier jaar later won hij zijn eerste WK-rally. Zo ging het verder. En nou is het ieder jaar wel een paar keer zo dat er een naam wordt gedropt. He? Let eens op die, let eens op die, die is talentvol. Maar ja, 99 van de 100 worden het niet. Nee, maar die ene die wordt het dan wel. En het is natuurlijk heel bijzonder eigenlijk als je dat meemaakt. Enerzijds zeggen mensen, ja, het is saai dat iemand domineert. Anderzijds is het wel bijzonder als je in wat voor sport dan ook iemand meemaakt... tijdens een tijdperk die zodanig uitblinkt... dat hij echt alles wint op alle fronten en zo goed is... En uh, ja, dat is wel bijzonder als je daar getuige van bent. Er zijn natuurlijk mensen die in, in een bepaald tijdperk de maatstaf in hun sport zijn. En op alle fronten, dus zoals in, in Tennis Grand Slam of, of bij het Golf Tiger Woods toen hij uh, daar nog druk mee was. En uh, ik denk dat dat lup zeker van dat niveau is. Hoe lang gaat hij dat nog vol kunnen houden? Ja, nou, dat weet ik niet. Het is bij LUP altijd. Uh, hij, hij moet er zin in hebben. En het was voor afgelopen jaar al de vraag of hij of überhaupt door zou gaan. Hij kreeg een teamgenoot, uh, Sebastien Ozé, die, die vrij hard ging, waar hij wat concurrentie voor kreeg. Nou heeft hij dit jaar wel weer een nieuwe uitdaging. Want ze rijden met een nieuwe auto, de DS3. Dus daar is hij ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van die auto's. Dus dat is weer iets nieuws. Maar hij heeft wel een bepaalde uitdaging en een prikkel nodig. En het zou zomaar kunnen dat als hij die niet meer heeft, dat hij over één of twee jaar gewoon stopt. Hij heeft zich ook al ingekocht in een, in een Frans rallyteam uh, voor de begeleiding van jongere talenten die ook uh, nauwe banden met Citroën hebben. Dus hij denkt ook wel goed aan zijn toekomst. En uh, financieel heeft hij geen klagen. Hij heeft een eigen helikopter, hij heeft een prachtig huis bij het meer van Genève, Hij heeft uh, een paar leuke auto's en motorfietsen in de schuur staan. Dus daar uh, hoef je geen zorgen over te maken. René de Boer, hij is lid van de organisatie van de ADAC Rally Deutschland... die loopt sinds 2002 ieder jaar gewonnen heeft. De Acropolis Rally won loopt trouwens niet. Hij eindigt als tweede achterlandgenoot Sebastian Augier. En de bijdrage vanuit Griekenland was van Louis Dekker. Even een tussenstandje halen bij Joris van den Berg. Laatste etappe in de Ronde van Zwitserland. Ja, het lijkt erop dat het allemaal toch wel zo gaat blijven. Tenminste, Koenigo gaat de Ronde van Zwitserland waarschijnlijk winnen. Want onderweg is Kruiswijk wel 9 seconden sneller. Maar dat is te weinig om straks dat gat van 1.36 te gaan dichten. En het tweede feit, Levi Leipheimer is wel aan zijn opmars begonnen. Hij staat vier in het klassement. Lijkt slek inmiddels gepasseerd te zijn. En is ook op jacht naar Steven Kruiswijk. Want bij het eerste tussenpunt. Is Leipheimer 20 seconden sneller dan Kruiswijk. En de tijdrit gaat waarschijnlijk gewonnen worden door Andreas Kleuden. En Costa Rica is uitgeschakeld in het toernooi om de Gold Cup. We praten over voetbal. Het land van Twente aanvaller Brian Ruiz verloor van Honduras. Gebeurde na strafschoppen. Ruiz speelde mee met Costa Rica en neemt hierna vakantie. Twente verwacht Ruiz over drie weken weer terug. Honduras staat in de halve finale. Ook Mexico bereikte de laatste vier. Het won met 2-1 van Guatemala. En biljarter Dick Jaspers heeft de finale bereikt van de Europese titelstrijd drie banden in Porto. In de halve eindstrijd versloeg hij de Belg Frederic Coudron in drie sets. Jaspers heeft het in de finale, moet hij het opnemen, tegen Eddy Merks. De Belg won in de halve finale van Torbjörn Blomdaal. Tot zover dit uurtje van Langste Lijn. Zometeen gaan we uitgebreid vooruitkijken naar het Grand Slam toernooi van Wimbledon. En natuurlijk de afloop van de Ronde van Zwitserland van en van de Ster ZLM Tour. Tot zo! Langste lijn, op één. Instituut Itzada presenteert. Waar gebeurde en wonderlijke vertellingen? Roll on, Big Mama. Er staat een brandweerrode truck. Het nieuwste model. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je in zo'n truck over de weg rijdt, dat je wel een beetje keizerlijk voelt. Wauw, wat een ding zeg. Nieuwsgierig naar meer. Namens het voltallige bestuur heet ik u van harte welkom straks. Kwart over zes in Instituut Itserada. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.